Goedenavond, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Europa wil via vliegtuigen hulpgoederen naar de Gazastrook krijgen. De eerste vliegen deze week nog naar het gebied. Via deze luchtbrug worden medicijnen en andere hulpgoederen van UNICEF gebracht. De bedoeling is dat de spullen via Egypte Gaza inkomen. Volgens hulpverleners wordt de situatie in Gaza steeds slechter door de Israëlische bombardementen. Inmiddels zijn er 2750 doden in Gaza en 1400 in Israël. 27.000 ondernemers hebben vorige maand een aanmaning gekregen van de Belastingdienst. Omdat ze te ver achterlopen met het terugbetalen van hun coronaschuld. Ze moeten het bedrag daarom nu in één keer aftikken, zegt redacteur Lisa Schalleberg. Betaal je dat niet, dan volgen er dwangbevelen. En dan kunnen ze uiteindelijk ook deurwaarders verwachten die beslag gaan leggen op je spullen. Alles eigenlijk om dat geld terug te krijgen. Die eerste dwangbevelen zijn ook gestuurd. En bij een paar honderd ondernemers is ook al opdracht gegeven om beslag te leggen, horen we van het ministerie. De ondernemers hoefden tijdens corona geen belasting te betalen. Sinds vorig jaar oktober moeten ze de opgebouwde schuld in termijnen aflossen. Oostenrijk heeft zich als achtste land geplaatst voor het EK van 2024. Een 0 1 zege in Azerbeidzjan was genoeg. Of Oranje ook mee mag doen, dat weten we waarschijnlijk over een uur of twee... We spelen op dit moment een kwalificatiewedstrijd tegen Griekenland. En het is de hoop dat voormalig One Direction zanger Louis Tomlinson... bij zijn volgende concert een extra hemd bij zich heeft. Tijdens het laatste liedje laat hij zich knuffelen door fans... maar dat liep uit de hand gisteravond in de Ziggo Dome. Zijn hemd wordt letterlijk opengescheurd door twee fans... En op is te zien dat hij daar niet zo blij mee is. Hij zegt nog wel goodnight, maar het klinkt nogal cynisch. En ja, hij steekt er ook zijn middelvinger bij op. Hierna loopt hij dus meteen van het podium af, not amused. Het is niet voor het eerst dat dit hem gebeurt. Zijn fans vragen anderen op Insta om Louis niet meer de kleren van zijn lijf te trekken... en wat meer respect voor hem te hebben.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 ...waar een bepaald onderwerp centraal staat. Maar jullie ook wekelijks op de hoogte worden gehouden... ...dankzij het metal News en de concertagenda. En vanavond is het weer tijd om jullie bij de uitzending te betrekken... ...met alweer de vierde aflevering van Play It Loud Request... ...waar ik jullie vroeg om verzoeknummers op het thema van vanavond. Je hoorde het net al, guilty pleasures. Jullie vonden het niet een makkelijk thema... ...maar gelukkig heb ik toch een aantal verzoekjes mogen ontvangen... ...die ik straks graag voor jullie ga draaien. Uiteraard begin ik elke uitzending... En Uur met de uuropener die ik vanavond toepasselijk wilde openen met de thematitel van vanavond en tevens titeltrack van Quiet Riot's 10e album uit 2001. Guilty Pleasures. De band zal eeuwig worden herinnerd... voor hun coverversie van Come On Feel The Noise... en waren een van de eersten die het in de jaren 80... populaire en foute glam metal genre introduceerden. Maar wisten met deze plaat toch een solide album te maken... die niet onopgemerkt mag worden... ondanks dat de band zijn hoogtijdagen al lang voorbij was. Ik blijf dit eerste uur een beetje in de glam metal sferen... gezien het feit dat dit genre vaak wordt gezien als fout. Maar door de herkenbare en pakkende melodieën en refreinen toch weer heel erg lekker. De perfecte guilty pleasure muziek dus. Veel verzoekjes die ik heb mogen ontvangen, behoren dan ook tot dit in de jaren tachtig succesvolle subgenre van metal. Mijn vrouw bijvoorbeeld is altijd al een trouwe luisteraar en ondanks dat metal niet helemaal haar ding is, maar wat ze wel goed vindt, komt vooral uit de jaren 70 of 80 en is meestal glam georiënteerd. Denk aan T-Rex, Slate, Quiet Riot die we net hoorden, Def Leppard en Poison zijn een aantal favorieten van haar. Zij kwam echter dit keer met een nummer van Kiss op de proppen die ze graag wel horen. God gave rock and roll to you, uh, you part 2. Dat origineel van de Britse band Argent was, maar dat Kiss gecoverd had in 1991 met aangepaste teksten. ...en het de titel Toe gaf. Het nummer is tevens gebruikt in de film Bill and Ted's Bogus Journey... ...met Keanu Reeves, Alex Winter en George Carlin in de hoofdrollen... ...maar verscheen een jaar later ook op hun album Revenge. Speciaal voor mijn lieve vrouw Esmeralda draai ik haar verzoekje van Kiss. God gave rock'n'roll to you too. Bedankt voor jouw inzending, schat. Natuurlijk mag Kill Panther vanavond niet ontbreken in deze playlist. Ja, ze zijn een parodieband, maar ze zijn zo enorm groot geworden dat hun uitgangspunt in deze context moet worden besproken. Glory Hole bevat over de top gitaarsolo's en belachelijk vulgaire teksten dat het volkomen vrouwenvriendelijk, oppervlakkig en politiek incorrect is. Maar het is onmogelijk om niet leuk te vinden. Alles aan Steel Panther is zo overdreven en in your face dat het alle mogelijke schuldgevoelens die gepaard gaan met het luisteren naar dergelijke inhoud een niet doet. Alles wat Steel Panther uitbrengt is een absolute rel en hun concept van het exporteren van hair metal Clichés, zowel muzikaal als qua beeld, is volkomen geniaal om nog maar te zwijgen van het feit dat ze bovendien geweldige muzikanten zijn. Maar hoe briljant en postmodern hun bestaan ook mag zijn, er zit nog steeds een klein minpuntje in je achterhoofd wanneer je teksten als While a Beast Greases up my pole, I'm gonna blow my load at the glory hole worden gespuit. Gelukkig is het allemaal een grote grap, dus het is een helemaal prima soort van. Ik heb het volgende nummer van Night Ranger nooit echt leuk willen vinden. Er waren hier en daar wat power rock ballads uit de jaren 80 die ik waardeerde, maar uiteindelijk viel ik toch als een blok voor dit nummer. De power ballad Sister Christian bevat een van de meest aanstekelijke amazing refreinen die ik me kan herinneren. Serieus, je kunt je innerlijke rockster niet in bedwang houden als deze aanstaat. De drummer van de band Kelly Keegy schreef het nummer voor zijn kleine zusje Christy nadat hij onder de indruk was van hoe, ze, hoe snel ze opgroeide. Bandgitarist Jack Blades dacht dat woorden Sister Christian waren gezongen... in plaats van Sister Christy toen ze het speelden. Dus de tekst bleef hangen. Zoals veel muziek uit de jaren 80 versterkte een geweldige video de aantrekkingskracht van het nummer. De video voor Sister Christian presenteerde een heleboel middelbare schoolbeelden... waaronder hete blondines in petten en jassen... kerels in volledige voetbalkleding... en een voedselgevecht dat naar verluid geïmproviseerd was. Jaren later maakte dit nummer deel uit van de filmsoundtrack... voor Boogie Nights in 1997... tijdens het belangrijkste deel van de film. Has come, and you know that you're the only one to say, Okay. Radio collega Ben van Rode kwam met zijn verzoekje van de hair metal band Poison en... Ja, het nummer Look What You Can Touch was uh, voor hem de keuze... maar helaas heb ik het nummer niet, dus ik heb deze voor je gedraaid. Ik hoop dat deze ook goed This is. Nothing But A Good Time. En uh, de reden waarvan, uh, waarom was omdat het jeugdsentiment uh, jeugd is... maar ook omdat hij het uh, nog steeds een leuk nummer vindt. Nou ja, ik hoop dat je deze ook leuk vond. Uh, van de talloze Glamrock Acts die Los Angeles in de jaren 80 voortbracht... was Poisoner 1, wiens enorme kleurrijke imago werd ondersteund... door aanzienlijke commercieel succes... Guld in een aura van haarlak, glittershaal en make-up waren zanger Brad Michaels, gitarist Cicely Deville, bassist Bobby Daal. En drummer Ricky Rocket, enkele van de mooiste mu muzikanten die van de Sunset Strip naar internationale roem katapoteerden. En ze verkochten wereldwijd meer dan 40 miljoen platen, volgens de officiële website van Poison. Weinig materiaal had de over-the-top aantrekkingskracht van Poison's eerste twee albums: Look What the Cat Dragged In uit 1986 en Open Up NCA ah, uit 1988. Het oorspronkelijke viertal heeft sindsdien verschillende reunies meegemaakt... waarvan de laatste een Noord-Amerikaanse toerné met Def Leppard was in 2016. Ik mocht ook een lekker verzoekje ontvangen van mijn eigen broer Mark. die vroeger nogal een groot fan was van sensatie Blink-182... die onlangs nog een optreden gaven in het uitverkochte Ziggo Dome. Als je dat wist, had je er misschien wel bij willen zijn. Hij kwam met het nummer en grote hit All the Small Things... van doorbraakalbum Enema of the State uit 1999, die hij helemaal grijs draaide. Het herinnert hem aan zijn schooltijd toen hij een poster van de band boven zijn bed had hangen... Mark, Tom en Travis gekleed in hun onderbroeken. Beetje gay vindt hij zelf wel als hij er nu aan terugdenkt. Maar de muziek blijft hij leuk vinden. Simpel, catchy en vrolijk. En ik draai hem daar ook graag voor je bro. Hier, geniet er weer van. En als je luistert tenminste. Maar dat doe je. Dat had ik gehoord. Veel plezier man. in our midst who have invoked the captain fire Don't serve no bus Er zijn uitverkochte zalen in heel Europa, maar bij Piratenmetal wordt vaak de neus opgehaald. Als concept is het weliswaar volkomen belachelijk... maar het is mogelijk een van de grootste rellen... in niet alleen metal, maar in muziek in het algemeen. Aelstorm zijn zeer zeker de leiders van het peloton in het genre... en misschien wel in staat om in zijn eentje... de perspectieven van mensen overal ter wereld te veranderen. Het zojuist gedraaide Kiel Halt zorgt misschien wel... voor voldoende overtuigingskracht. Het beschikt over een enorm kameraadschap... versterkt refrein en bevat geluiden en instrumenten... die je niet elke dag hoort. Die worden uitgevoerd met echte muzikale... Vaardigheid. Iets waar de meeste bands die graag origineel willen zijn alleen maar van kunnen dromen. De accordeon waarmee Kiel Hall opent zal je in eerste instantie doen lachen... maar naarmate het nummer vordert en vervolgens sterker wordt, dwingt het je respect af. Al maar al is het echter de leuke factor die uiteindelijk mensen op dit nummer gaat verkopen. En Aelstorm heen en Piraten Metal in het algemeen. Aelstorm heeft dat in overvloed, dus slik je trots in of maak je klaar om over de plank te lopen. Zoals de meeste van jullie bij het horen van babymetal was mijn eerste reactie toen ik ze hoorde. Waar heb ik in vredesnaam naar geluisterd? De groep bestaat eigenlijk uit de vrouwen die vooraan zingen en dansen. De begeleidingsband bestaat uit sessiemuzikanten, consistente, bekende muzikanten, maar zij vormen niet de focus. De focus ligt op de vrouwen van wie je verwacht dat ze lichte popmuziek zingen, en die in plaats daarvan je verwachtingen uit het water blazen. De muziek is metal. Het is metal die teruggrijpt op bands uit de jaren negentig die zo hard rockten. Ze begonnen in 2010 als een subeenheid van de Japanse idoolgroep Sakura Gagoon, maar braken zich af en werden zoveel groter dan dat. Het concept was oorspronkelijk een traditionele idolfusie met metalmuziek... maar het is geëvolueerd naar een soort eerbiedig metal tribute. Dit nummer, dat in 2015 een soort wereldwijde doorbraak voor hen werd... gaat over het verlangen van een vrouw om, nou ja, chocolade te eten... samen met de druk om je figuur te behouden. Ik maak geen grapje, geniet ervan of niet, natuurlijk voor velen wellicht een guilty pleasure. Gimme chocolates. Elke maandagavond. Play it loud. Op ZSM Sanford. You're still on the squad though, Oh my god, een like, like in Bad Girls Club. I met a girl and I really thought she liked me. I truly thought that I met one. It was a fail, to know a fail. I'm just victim of the bad girl's club. she's always blowing up my phone i really wish that she'd leave me alone i gotta change my number hard for me to slumber when well, she's outside my home she called the cops Six, five, seven, oh, and made it ...of the bad girls' the bad girl. En iedereen had destijds wel een mening over... ...fashionably, nee, late... ...van Falling in Reverse. En om een gokje te wagen... ...de overgrote meerderheid was niet positief... De release uit 2013 bevatte nou ja, alles van rap tot 8-bit... sinds van country tot metal. Het is 50 minuten mondgapende verwarring in muzikale vorm. En hoewel het onwaarschijnlijk is, is het dat het grootste deel van de plaat... ...ooit opnieuw zal worden beluisterd na de eerste luisterbeurt... ...is het uitgesloten om het albums tweede nummer Bad Girls Club te negeren. Het samenbrengen van Ronnie Radke's overdreven zang, bubblegum, popsint, goedkope teksten en een cheerleader zang in één nummer lijkt een recept voor een ramp. Maar het was misschien wel een van de meest verrassende oorwormen van de afgelopen jaren. Zelfs de meest onvermurbare neezeggers zullen het niet kunnen laten om de stijl van een Radke te imiteren en zelfs de kleinste hoofdbewegingen te maken. De rest van de nummers op Fashionably Late lijken of... Terwijl lachwekkend serieus, ongeacht de gekke genrefusies die er plaatsvinden of of te dom om echt te werken. Bad Girls Club ziet Falling in Reverse... een perfecte balans tussen de twee te vinden. Terwijl de tongen stevig... en uiteraard in hun wangen worden gehouden. En voor ik naar alweer het laatste blokje... Guilty Plashes van dit eerste uur ga... Hè, zoals elke week heb ik natuurlijk... weer de vaste metal nieuwtjes. En wat is er de afgelopen week allemaal gebeurd... in de metalwereld, dat horen jullie zo van mij. De Play It Loud... Concertagenda. Als de goede jingle draai natuurlijk. Foutje. <laughs> <Thank> <laughs> even de volgende. Nou, ja, dan komt hij hoor. Nu wel. Dit is het Play It Louds Metal News. Het wekelijkse nieuws over alles wat speelt in de metalwereld. Onlangs kondigde Judas Priest op het Amerikaanse Power Trip Festival het nieuwe album Invincible Shield aan. Op de eerste single hebben we niet lang moeten wachten, want Panic Attack is nu verschenen. Een videoclip verwachten we binnenkort, maar nu kun je het nummer wel alvast beluisteren. Het negentiende studioalbum van Judas Priest werd wederom opgenomen met producer Andy Sneep en zal op 8 maart verschijnen. Van volgend jaar uiteraard. Volgend jaar vindt het Alcatraz Festival weer plaats in Kortrijk in België, waarvoor je 9 tot en met 11 augustus alvast op je kalender kan omcirkelen. De organisatie heeft vandaag de eerste vijftig namen bekendgemaakt. Bovenaan de poster prijken Architects en Amon Mart. met daaronder Opeth, Clutch, Cradle of Filth en Hatebreed. Ook onder meer Satiricon, Paradise Lost, Exodus, Mayhem, Watain, Ginger, Spiritbox en Corpaclani staan op het programma. Maar daar zullen nog vele bands aan worden toegevoegd. De kaartverkoop is inmiddels gestart. Een combi-ticket kost je 209 euro. Wil je een luxer VIP-ticket dan ben je 399 euro kwijt. Firewind heeft hun tiende studioalbum voorgesteld. Dat zal Stand United heten en verschijnt op 1 maart van volgend jaar via AFM Records. Samen met de album Moose Tracklist lost de band een videoclip voor Salvation Day, de openingstrack van het album. En Firewind toert komend voorjaar ook nog eens door Europa met Masterplan. Na twee akoestische albums keert Sonata Artica in 2024 terug naar de power metal. In 2024 verschijnt dus een nieuw album bij Atomic Fire Records. Details over die plaat zijn er nog niet... maar de band laat wel al een eerste voorproefje horen... getiteld First in Line, die nu te beluisteren is. Het nummer komt er net op tijd voor de Europese tournee... van Sonate Artica met Stradivarius en Induction. Dinsdag 24 oktober staan ze in het Tivoli Vredenburg in Utrecht. En dat was het weer voor deze week. Volgende week horen jullie uiteraard weer wat er te melden is... maar nu gauw terug naar het laatste blokje foute muziek van het eerste uur... met een band die ik vroeger in mijn schooljaren helemaal geweldig vond... en nog steeds helemaal mee kan zingen. Ik heb het natuurlijk over de Bloodhound Gang... die halverwege de jaren negentig een grote hit hadden met Firewater Burn. En toen ik dat nummer hoorde en de bijbehorende clip zag... moest ik dat album hebben. Kennen we hem nog? One Fierce Beer Coaster Ze namen zichzelf en hun muziek totaal niet serieus... en dat vond ik zo leuk aan ze. Ook hun opvolger Hooray for Boobies... is sindsdien in de collectie opgenomen en heeft het nooit meer verlaten. Het werd hun meest succesvolle album dankzij de foute hit The Bad Touch... Maar nee, geen van beiden heb ik uitgekozen als Guilty Pleasure van vanavond... maar één die jullie totaal niet verwachten. Ik was destijds al een groot liefhebber van metal... en juist de hardere nummers op deze albums vond ik geweldig. Ik koos voor het korte, maar lekker stevige albumoper... Kiss Me Where It Smells Funny. Gewoon omdat hij zo lekker fout is. Ook omdat we vroeger zo hard konden lachen om onder lol. Aansluitend hoor je een nummer waar deze titel wellicht op slaat. If you know what I mean. Sind meer, one size fits all. Zu groot, zu klein. Der Schlagbaum sollte oben sein. Schönes Fräulein, Lust auf meer. Blitzkrieg mit dem Fleischgewehr. Het tot slot gedraaide Pussy van Ramstein is de eerste single van hun zesde album Liebe is voor Da. En is een satirische kijk op het Duitse seksuurisme. Het bevat de band die openlijk seksuele teksten in het Engels zingt. De videoclip van het nummer werd geregisseerd door de beroemde Zweedse regisseur Jonas Ekerlund. Wiens CV video's bevat voor Mad Madonna, U2 en Lady Gaga. De hardcore pornografische inhoud veroorzaakte veel controverse en werd verboden door diensten voor het delen van video's. En dit belette niet dat het een van de meest bekeken muziekvideo's van het jaar werd. En met dit controversiële nummer sluit ik het eerste uur af. Tot zo in het tweede uur met nog meer Guilty Pleasures. Blijf luisteren.